uur dikte ik met het NOS-journaal. Nieuwslezer Arend Langeberg is afgelopen nacht overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Langeberg begon zijn loopbaan bij het zendschip van Radio Veronica. Hij stapte over naar de radionieuwsdienst van het ANP... waar hij nieuwslezer werd bij de publieke omroep... en later bij commerciële radiostations zoals Sky Radio. Bij het programma van Peter R. de Vries was Arend Langeberg de voice-over... Twee jaar geleden werd hij geopereerd wegens darmkanker. 2001 werd Langenberg onderscheiden met de Marconi Award voor de beste stem. het Langenberg is 63 jaar geworden. In Nijmegen is vannacht een man om het leven gekomen... die kort daarvoor zwaargewond op straat werd gevonden. Volgens de politie was er geweld gebruikt. De man van 36 werd gisteravond door buurtbewoners op straat bij zijn auto gevonden. Omdat al snel duidelijk was dat de Nijmegenaar door geweld is omgekomen... begon de politie een grootschalig onderzoek. Bij de schietpartij in Amsterdamse staatsliedenbuurt is een tweede dode gevallen. De man werd gisteravond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... en daar is hij aan zijn verwondingen overleden, zegt de politie. In Amsterdam-West werd gisteravond op verschillende plekken geschoten. De tweede man overleed ter plaatse. De twee zaten in een auto met een Frans kenteken... die onder vuur werd genomen door meerdere schutters in een zilvergrijze Audi... met Nederlands kenteken. De schutters zijn voortvluchtig. Tijdens een vlucht gingen twee agenten op de motor achter hen aan. Ook die werden beschoten, maar raakten niet gewond. De identiteit van beide slachtoffers is nog niet bekend. De internationale sportpers heeft Usain Bolt en Serena Williams uitgeroepen tot beste sporters van 2012. De Jamaicaanse atleet veroverde bij de Olympische Spelen in Londen drie gouden medailles, waaronder één op het koningsnummer de 100 meter. Serena Williams veroverde in Londen de Olympische titel. En ook won de Amerikaanse tennister de US Open en Wimbledon. Het weer nog wisselende bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 8 graden vanmiddag. Morgen hier en daar motregen en maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Twan van Peperstraten. zonder goedemiddag. Veel schaatsen tot 6 uur. Het NK Allround in Heerenveen. De mannen komen nog in actie op de 1500 meter en de 10 kilometer. En de vrouwen komen straks nog in actie op de 5 kilometer. Want de derde afstand bij de vrouwen, de 1500 meter, zit er al op. En we mogen stellen bij Sebastian Timmerman een verrassende winnares. Jorien Tamors doet het weer. Gisteren uh, twee persoonlijke records gereden op de 500 meter en op de 3 kilometer. Die ze trouwens won, die 3 kilometer. En ze verslaat Irene Wust in een rechtstreeks duel op de 1500 meter in een dik, dik, dik persoonlijk record. 56-34. Ze haalt zes seconden af van haar uh, oude PR. Want de 1500 meter had shortrekster Jorien Termors al wel eens een keertje gereden op uh, de lange baan. Dus het is trouwens de vijfde tijd dit seizoen gereden. Internationaal gezien dus echt een dijk van een tijd uh, voor Jorien Termors. Uh, Irene Wust eindigt op de tweede plaats. 1,56-89. Toevalligerwijs precies dezelfde tijd als waarmee ze Olympisch kampioen werd in Vancouver. Ze wordt tweede daarmee nu op de 1500 meter bij dit NK round. Daar de Vries, ploeggenoten van Irene Wüst... wordt derde, Diana Valkenburg vierde op de 1500 meter. En dan valt er een groot gat naar de nummer 5, Jorien Voorhuis. En de vier dames die uh, de top 4 waren op de 1500 meter... zijn ook de top 4 in het algemeen klassement. Jorien Temors leidt en heeft straks een voorsprong op de 5 kilometer... die ze nog nooit reed. Het wordt haar eerste 5 kilometer op de lange baan op Irene Wüst... van 5 seconden en 65 honderdste. Um, ze rijden volgens mij niet tegen elkaar, want als ik het goed zie rijdt Jorien de in de laatste rit tegen Diane Valkenburg en rijdt Wust in de voorlaatste rit. Valkenburg staat derde in het algemeen klassement op 11,8 seconden van Jorien de Dat lijkt me te veel. Maar hij heeft een aardige buffer naar de nummer 4 toe en dat is Linda de Vries die op haar beurt weer 9 seconden voorsprong heeft op de nummer 5. Dus kunnen we de conclusies wel gaan maken dat Jorien de Irene Wüst, Diane Valkenburg en Linda de Vries de vrouwen gaan worden die normaal gesproken de Tickets gaan veroveren voor het Europees kampioenschap over twee weken hier in Tijalf. En dat de titelstrijd dus gaat nog steeds tussen Temors en Wüst. Met straks op de vijf kilometer dat onderlinge verschil van vijf seconden en 65 honderdste. In het voordeel van de verrassing eerder dit seizoen al bij de NK afstanden. En nu ook weer bij de NK Allround. Jorien Temors. Hier gaan we even naar Heerenveen-Thialf, want daar staat Steven Dalenboud live met Irene Wust. Ja, inderdaad, dat zou de bedoeling zijn, maar uh, de, de huldiging in Tialf gaat voor, gaat voor uh, Twan... Er uh, is dus even wat uh, onduidelijkheid op het, uh, op het middenterrein hier in Tialf. Uh, Irene Wus wordt nu eerst gehuldigd. En uh, zometeen zal ze inderdaad voor mijn uh, microfoon hier verschijnen. En ook uh, Jorinta Mos zal dan uh, ons te woord staan over die prachtige prestatie die zij zojuist heeft geleverd. Opmerkelijk zakketje. Wij gaan verder met Coldplay. Play en viva la vida. Het is negen minuten over twee. Zometeen ook aandacht voor de wedstrijd die vandaag wordt gespeeld... in de Premier League tussen Everton en Chelsea. In Engeland wordt er altijd gevoetbald. In Nederland niet, daar is momenteel de winterstop bezig. Wij kijken terug op de voetbalcompetitie die afgelopen zomer is geëindigd... waar Ajax dus weer landskampioen werd na wederom een inhaalrace. Maar de revelatie van het seizoen was toch Feyenoord onder Ronald Koeman. De competitie, de ontknoping met Ajax en Feyenoord. In de Arena, de kampioenswedstrijd van Ajax tegen VVV, Bas. Ja! Maar hij ziet niet en daar is <laughs> het 1-0! Jawel! Ja, ik ben blij dat ik vandaag ook heb kunnen scoren en, ja. Ajax mocht daar nog twijfel over bestaan, nu wel heel serieus op titelkoers. 1-0, volgende wedstrijd tegen VVV. Er is gescoord en dan blijft ze blijven met één grote douche. Alle blikjes, alle glazen, gingen de lucht in. De sfeer in de Arena is onverminderd goed. Dat was duidelijk zei dat het ook hoorbaar nu op de achtergrond. De mensen heeft begonnen al met een groot vuurwerk. Er is gescoord mensen! Ajax. 2-0, 2-0, weer Siem de Jong. Toch nog aardig wat doelpunten te maken dit seizoen, dus uh, ja, het belangrijkste is dat we als team ook weer heel veel hebben gemaakt. Het wordt nu de wat origineel, het totale team van Ajax 1 wordt nu omgeroepen ook de man van de wedstrijd. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt zo leuk. Ajax wil graag met een gala voorstelling officieel kampioen worden. Ajax en Amsterdam maken zich op voor een feestje in de Amsterdam Arena. Het is 2-0 bij Ajax 2-0. 34 e speeldag en zoals de hele competitie al is het ook vandaag weer heel erg spannend met en Feyenoord. Winnen is voor Heerenveen genoeg om Europees voetbal te halen, verliezen ook, maar gelijk spelen niet. Dan moet je weer naar de andere kijken, voor Feyenoord geld, dat hoorden we even geleden van Ronald Koeman heel makkelijk. Maar één ding, dat is zorgen dat je wint, dan weet je zeker dat je tweede bent en vooral de Champions League speelt. Oh. Feyenoord heeft de bal en Feyenoord ja. gaat straks een goal maken, dat lijkt me duidelijk in het Abelensra stadion. Ja, maar ja, het zat er wel een beetje aan te komen hè? En het is tweeën voor Feyenoord, ja het is allemaal niet zo moeilijk. Als je weet dat de tegenstander als een stel strandpalen, maar rustig staat te wachten en je er omheen kan voetballen. Dan zijn de kaarten denk ik vanmiddag geschud. Le, le, le, le, le. Dat betekent dat Eindhoven nu boos is, dat iedereen boos is, dat Heerenveen zegt ja, ja, ja, ja, ja, zo liggen de kaarten nou eenmaal. En Als het in Heerenveen in Friesland zo blijft, dan wordt Feyenoord tweede en dan wordt PSV slechts derde. Geweldig, ja, dit is toch geweldig. we kampioen. De stilte voor de storm nu, nog een minuut of drie. Wiedermeijer zegt, uh, ik breng een fluitje naar de mond en uh, fluit af. En dan is de wedstrijd over. Dan ontploft hier het Leidseplein waarschijnlijk. Ja, leuk, leuk wezen. Ajax is kampioen van Nederland in 2012. Daar kwam je voor naar Ajax, meneer Jans. Ja, dat klopt. Ik kwam om... Uh, om uh... Ja, om de prijzen te spelen en dat hebben we gedaan en we hebben een titel nu, dus uh, dat voelt goed. Frank de Boer wordt luid uh, toegezongen, dat wordt overigens na Riedus Michels de tweede die als speler en als trainer minimaal twee keer kampioen werd met Ajax. Nou, als je nou zegt welke statistiek hadden we nog niet gehoord, nou die. En nou wel twee titels, joh, dat is niet helemaal normaal. Nee, maar uh, het is wel onze uitgangspunten natuurlijk en dat het uiteindelijk lukt. Dat het, uh... De champagne is ontkurkt, het podium staat klaar, er staan uh, leuke meisjes met bloemen of moet ik zeggen meisjes met leuke bloemen, kiest u zelf maar, Ajax vindt het allemaal prachtig. Het is gewoon fantastisch de uh, ambiance. And, uh... Ja dat is uh, goed te horen, de arena schudt letterlijk op zijn grondvesten als uh, de sfeer in de Amsterdam Arena werkelijk tot uh, prachtige grote hoofden gestegen is de afgelopen minuten toen de eerronde van Ajax begon. Wie? Gun. We blijven oien natuurlijk, zijn je, z n, z n laatste wedstrijd, die stopt ermee. En, uh... en misschien ook wel Jan en van de wereld. De kans is groot natuurlijk uiteindelijk, voor die mensen gun ik het meest. Want ik vermoed, zoals je dat zo mooi hoort te zeggen is dat, dat hij nog lang onrustig zal blijven hier. Heerenveen Feyenoord, ja als we zien wat we willen zien. Het is 1-3 bij Heerenveen Feyenoord. Als je er zo dichtbij bent, dan, dan moet je het nog afmaken Dat hebben hebben gedaan ajax kampioen. dat wist we afgelopen woensdag al. 76 punten uit 34 wedstrijden, tweede definitief Feyenoord. Het betekent volronden van de Champions League. Dus U bent uit Heerenveen gekomen en nu is het hier even wachten op de bus. Ja. De bus van Feyenoord. Ja, en dan even naar binnen. Hè. Ja, gezellig hoor. Geert Kok zei ooit van, uh, joh, uh, Feyenoord supporter ben je niet voor je lol. Mede omdat je zoveel ellende hebt moeten meemaken. Er zitten gespeiners hier. Mooi hè? Oh, Feyenoord, Feyenoord, yo. Ja, steeds op het dak. We zijn ook hartstikke trots natuurlijk, geweldig! Messi, Messi, Klaas komt eraan hè? Ja, die zingen ze wel, ja. Gefeliciteerd. Ja, Litouwers ook gefeliciteerd hè? Met, met ons club hier, gewaanzinnig toch? Het is een beetje vreemd hè, omdat je soms denkt, daar ja, zijn jullie kampioen. Dat is natuurlijk ook weer niet zo hè? Nee, dat ook niet, maar ja, deze club natuurlijk lange tijd eigenlijk niks te vieren gehad. De beste prestatie van de club sinds 2001. Dus, ja, tweede wordt natuurlijk een ja, wereldprestatie, als je, als je ziet waar, waar we eigenlijk vandaan komen. Dom Detti krijgt het meeste applaus. Hoe are u? Ja, ik ben echt blij, het is een fantastisch dag. We hebben ons ontwikkeld en daar genieten we met z'n allen mee aan. Ajax is kampioen van Nederland. Ajax pakt de schaal voor de 31ste keer uit de clubgeschiedenis. Morgenavond wordt Ajax gehuldigd. Ajax hier, daar staan we weer! Nou, oh, lekker! Oh, kampioen opnieuw! Gorken, we hebben gezet! Een andere plaats, maar met dezelfde titel voor de 31ste keer! Ja, dat is het Zitten ja. We zitten hier op, op de kampioenschaal, uw kleine zoontje. Ja, dat klopt. Met een toeter in zijn hand. Ja. Ajax-trainingsjekje uh, aan. Landskampioen van Nederland! Tussen die teringherrie. Hij valt wel mee toch? Fantastische sfeer. En ik zie jullie volgend jaar weer terug. Hartstikke bedankt. De competitieontknoping met Ajax en Feyenoord. Een reportage was dat van Edwin Cornelissen. Emerald, en a night like this. Drie afstanden op het NK all around. bij de vrouwen zitten er inmiddels op. Zojuist uit de 1500 meter gereden. En die werd verrassend gewonnen door Jorien Ter En in wat voor een tijd? 1,56,34. En daarmee reed ze liefst 5 seconden en 1100ste af... van haar persoonlijke record. Collega Steven Dalebout in gesprek met de winnares van de 1500 meter. Ja, Jorien Ter uh, wat een prachtige 1500 meter. Uh, er moet een euforisch gevoel bij horen, volgens mij, of niet? Nou, dat was zeker een hele mooie rit. Uh, netjes reed, technisch uh, goed kunnen rijden en uh, daaruit mijn snelheid kunnen behouden. En, uh, ja, het is prachtig natuurlijk om hier uh, ja, dan te winnen. Uh, ja, we hadden hier gisteren ook al over. Jij verbaast iedereen. Verbaas jij jezelf nou ook tijdens deze 1500 meter weer? Als je die, die tussentijden, die ronde tijden voorbij ziet komen? Nou ja, op zich is geen verbazing. Uh, met Jeroen bespreek ik wel de, de rit van tevoren en wat we denken te gaan rijden. En dat lag heel close bij uh, ja, wat er uiteindelijk nu uh, op de klok kwam. En dat maakt het verbaasdelijk voor jezelf iets minder. Uh, omdat het, hij geeft me wel het vertrouwen om te laten zien dat ik hier uh, gewoon goed ben en uh, dat ik ook kan winnen. Hoorde je, hoorde je het publiek? Nou, tijdens mijn race heb ik het niet, uh, niet gehoord, nee. In die laatste bocht, ja, dat, dat ging helemaal los daar. Ja, dat geloof ik graag. We zaten natuurlijk dicht bij elkaar hier in, uh, in de binnenbocht. Dus uh, ik zag er al schuin in mijn ogen en ik wist, ja, ik moet die bocht wel hard doorrijden nog... Uh, ja, om op het rechterstuk ervoor te blijven. Nou, dat gebeurde gelukkig wel. En dan versla de Olympisch kampioen? Ja, zeker. Maar ja, Olympisch kampioen bij je, bij je in het verleden. Hè? Ik zeg, geen staart in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zeg maar, coach altijd. Dus. Dat blijkt maar weer. Ja, zo zie je Goed, je zit nu bovenaan. Uh, wat zegt het verschil van ruim vijf seconden jou uh, op weg naar die vijf kilometer die je nog nooit gereden op de lange baan? Nou ja, ik denk dat ik me daar niet zozeer mee bezig hou. Ik ga mijn eigen rit rijden en uh, mijn eigen aanpak kiezen. En dan uh, zullen we zien wat voor mooie tijd eruit komt. Jorien, de winnaar is dus van de 1500 meter. Ze reed zelfs 6 seconden en 1100ste af van haar PR op die afstand, de oud-shortrackster. De 1500 meter bij de mannen is inmiddels bezig in Heerenveen. Wij richten ons natuurlijk op de laatste rit, maar wat voor volprogramma krijgen we daar, Sebastian? Het is uh, eigenlijk wachten tot rit nummer 9. Dan uh, gaat de strijd los ook voor wat betreft uh, de tickets voor het Europese kampioenschap allround... over uh, twee weken, ook hier in of in Heerenveen. Waar normaal gesproken de beste vier van het toernooi bij de mannen naartoe gaan. Maar ik houd toch nog een kleine slag om de arm. Want ik ben wel benieuwd of de keuzeheren uh, de selectiecommissie nog wat gaat doen met Koen Verweij, Die gisteren natuurlijk onderuit ging op de 500 meter. En daarna uh, dermate te veel last had van zijn lichaam. Niet helemaal fit meer was dus om te starten uh, op de 5 kilometer. Maar Koen Verweij is wel de nummer 3 bijvoorbeeld van het wereldkampioenstap. Afgelopen seizoen in februari van dit jaar in Moskou. Is eigenlijk met Jan Blokhuizen en uh, Sven Kramer... Uh, uh, vormt hij de, de beste allrounders van de wereld ook. Dus misschien dat ze hem nog wel gaan aanwijzen. Dat wordt allemaal later vanavond bekend. Maar vanaf rit 9 barst dus de strijd los om die tickets. In die negende rit rijden Douwe de Vries en Bob de Jong. Uh, rit 10, Tedjan Bloemen. Vorig jaar Nederlands kampioen. Uh, allround. Dit seizoen is hij kansloos al voor de titel. Uh, hij staat op de zevende plaats na de eerste dag tegen Jos de Vos. Rens Rotterveld tegen Frank Hermans. En Maurice Vriend tegen Lucas van Alver zijn rit 11 en rit 12. En ja, die laatste rit, rit 13, dat wordt natuurlijk de koningsrit. De rit om van te gaan smullen. Jan Blokhuizen, de leider in het algemeen klassement na de eerste dag. Uh, tegen Sven Kramer, die gisteren een prachtig barrecord reed op een 5 kilometer. Die we niet snel zullen vergeten. 6 minuten, 10 seconden en 37 honderdste. Maar zijn ploeggenoot dan wel versloeg, Jan Blokhuizen. Maar die reed ook sneller dan het oude baanrecord. En verdedigde voorsprong straks op Sven Kramer. In dat rechtstreekse duel van bijna 16e van een seconde. 57 honderdste om precies te zijn in de wetenschap. Dat Sven Kramer dit seizoen nog geen 1500 meter heeft. Heeft Jan Blokhuizen deed dat wel. Goed, de snelste tijd op de 1500 meter na de eerste twee ritten... staat op naam van Maiko Voets. 1.53-42. En ik kijk nu naar de derde rit waarin Tom Terpstra rijdt tegen Mark Oorjevaar. Oorjevaar is uh, langere afstandsspecialist. Al viel hij gisteren op de 5 kilometer met de 11e plaats ook tegen. Betekent dat hij de 10 kilometer ook niet gaat behalen. En dan gaat deze 1500 meter verliezen van Tom Terpstra. Die komt uit Groningen en die rijdt in ieder geval de voorlopig snelste tijd... 1:52, 57 en verbetert daarmee zijn persoonlijk record ook met 2 seconden. Drie ritten gehad. Het wacht is dus op rit 9. Douwer de Vries, Bob de Jong. Don't ask me what you know is true.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 en Never Tear Apart in 1988. 5 seconden en 65 honderdste is de achterstand van Irene Wust. Op Jorien Terremors uh, voor straks de 5 kilometer die de vrouwen gaan rijden. De vierde afstand op het NK Allround in Heerenveen. Steven Adelwoud maakt even de balans op met de nummer 2 in het algemeen klassement. e 89 Irene Wust. Dat is een uh, tijd die uh, jij met een gouden rand in je geheugen hebt staan. Ja, dat was mijn Olympische tijd natuurlijk. Dat had je nog niet eens bedacht? Nee, dat had ik nog niet eens bedacht, nee. Ja, daar hoort een euforisch gevoel bij. Met welk gevoel uh, hoort er, hij hoort er hierbij, bij, uh, bij deze NK Allround? Uh, nou, het is gewoon een, wel een goede rit. tijd. De uh, opening had iets sneller kunnen, de laatste ronde ook. Maar ik denk dat ik gezien waar ik vandaan kom. En hoe ik de rit heb gereden, heb ik gewoon een prima rit gereden. En daar kan ik absoluut verder mee. En uh, ja, dan rij je tegen Jorien en die... Uh, ja, daar klopt dit weekend alles bij en die stijgt uh, elke afstand boven zichzelf uit en ja, daar kan ik niks dan, uh, dan lof voor hebben en heel veel respect. Ben je ook vooral dan met haar ook bezig, uh, met, met die rit tegen haar? Nee, je bent wel gewoon uh, dat zou niet goed zijn als je tegen iemand gaat rijden. Je moet je, uh, vooral wel gewoon je eigen rit blijven rijden, je eigen ding blijven doen. Dus ik was gewoon gefocust op de dingen die ik goed, goed moest doen. Goede sterke openingen rijden, goede sterke bochten en raak klappen en dat ging tot 11 meter heel goed. De laatste ronde had ik het even wat zwaar, maar... al al, als je 1, 6, 5, 8 rijdt op een enkel round dan doe je het gewoon goed. Ja, dat kun je zeker stellen, ja. Heb je dan toch het gevoel als zij onderdoor komt, als zij langs jou komt, wat gebeurt hier? Nee, dan wil je gewoon mee en dan ben je gewoon aan het racen. En dan, ja, dan zie je gewoon dat zij een stuk stabieler rijdt de laatste ronde. En zij dus blijft gewoon die bochten enorm goed rijden en daar de snelheid uh, uithalen. En ik denk dat daar uh, heel veel winst voor ons lange banen te behalen valt... Uh, en dat we wat meer naar het short track moeten kijken, wat dat betreft. De afsluitende afstand, 5, 65 is het verschil. Uh, wat is er mogelijk volgens jou? Nou, het gaat heel lastig worden. Ik bedoel, als Jurien de 5 kilometer ook boven zichzelf uitstijgt, dan wordt het heel lastig. Maar ik uh, ga gewoon een hele goede, solide 5 kilometer rijden. En dan uh, zien we daarna wel. Wüst dus tweede op dit moment in het algemeen klassement. Straks dus de 5 kilometer voor de vrouw. Nog een ander schaatsbericht. Want Sony Davis zal eind volgende maand niet van start gaan. Bij de WK Sprinter Salt Lake City. De Amerikaanse schaatser slaagde er dit weekend niet in om zich te kwalificeren voor het kampioenschap. Bij de Amerikaanse titelstrijd kwam de Olympisch kampioen niet verder dan de zesde plaats. Radio 1. Het NOS Journaal. Bijna half drie de hoofdpunten met Mark Visser. Nieuwslezer Arend Langenberg is afgelopen nacht overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Langenberg begon zijn loopbaan bij Radio Veronica. En stapte over naar het ANP, waar die nieuwslezer werd bij de publieke omroep... en later bij commerciële radiostations zoals Sky Radio. In 2001 werd Langenberg onderscheiden met de Marconi Award voor de beste stem. Arend Langenberg is 63 jaar geworden.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 En Ford verwacht dit jaar meer auto's te verkopen dan vorig jaar. In 2011 verkocht de Amerikaanse autofabrikant 2,1 miljoen auto's. En dit jaar zijn er waarschijnlijk 100.000 meer. En daarmee is Ford naar eigen zeggen terug op het niveau van voor de crisis. General Motors is de grootste autofabrikant in de VS. En Ford staat dan op de tweede plek. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. De 1500 meter voor de mannen is bezig op het NK Allround in Heerenveen. We hebben even wat tussentijden halen. Sebastian Timmerman. We hebben een nieuwe snelste tijd. staat op naam van Pim Kazemier. 1,51,56 voor hem. Bart van den Berg ging ook al uh, onder de tijd door van Tom Terpstra. Staat voorlopig op de tweede plaats en ik kijkt nu naar een talent voor de toekomst. Hij is pas 18 jaar, Kijfer Bij. Hij komt uit Dorp, rijdt voor Jonge Oranje. Het is niet echt een allrounder, want hij werd slechts 22 e op de 5 kilometer gisteren. Maar het is wel echt een talent voor op de 1000 en de 1500 meter. Een beetje zoals type Simon Kuipers uit het verleden. Kjeld Nuis, zoals die nu rondrijdt. En Kaiver Bij, die 18 jaar uh, jonge Jonger rijdt op dit moment in de, bij het ingaan van de voorlaatste ronde. Ook sneller dan de tussentijden van Pim Kazemier. En hij heeft zijn tegenstander Sebastiaan Oranje inmiddels ook al op een behoorlijke achterstand gereden. Verbij op weg naar de bel voor de laatste ronde. En dan komt hij daardoor in 1 minuut en 18 seconden en 97 honderdste. Rondetijd 28-1. Dat is best aardig. Hij verliest in de afgelopen ronde iets meer dan een seconde. En nu dan die altijd moeilijke laatste ronde op die 1500 meter. De ronde waarin de verzuring gaat toetreden. En de ronde waarin zoveel schaatsers en schaatsers altijd kapot gaan. Maar als ik zo een beetje naar de overkant kijk. na die laatste binnenbocht van Kai voorbij. Dan lijkt het me dat hij nog wel redelijk het tempo erin houdt. 1.51.56 is het de te kloppen tijd. In 9, 5, 49, 33 is zijn PR. En daar komt hij net niet bij. Maar wel de snelste tijd. Kai voorbij. Die naam gaan we toch eventjes wat vaker opschrijven. Want daar gaan we in de toekomst nog wel wat meer van horen. Niet bij het onrounden. Maar wel op de 1500 meter. 1.49.64 is de snelste tijd. Tot nu toe. LOS Langs de lijn. Earth, Wind and Fire and the Emotions and Boogie Wonderland. We gaan om 5 minuten over half drie weer even naar Tialf in Heerleveen het NK Allround. Met welke rit, Sebastian? We zijn aanbeland in rit nummer 8 van de 13. En in die achtste rit weer een rijder van Jong Oranje in de baan, Thomas Krol. Uh, twee jaar ouder dan uh, Kai Verbij, die we dus net zagen... en die trouwens nog steeds de snelste tijd heeft met 1, 49, 64 En Thomas Krol werd vierde dit seizoen bij de NK-afstanden... Uh, waarmee we het seizoen openden in een persoonlijk record van 1, 47, 76 waren het niet dat Rian Ket exact dezelfde tijd reed. En toen uh, kwam uiteindelijk het akkoordje eruit... dat Rian Ket een aantal wereldbekers mocht rijden... en dat uh, Thomas Krol dat ook mocht doen. Krol reed uiteindelijk in Ereveen en reed ook nog in Astana. Dus heeft al wat internationale ervaring bij de senioren op zak. Maar ook hij is geen allrounder. Hij werd negentiende op de vijf kilometer. Je moet er gewoon concluderen dat ook in Nederland er steeds meer specialisten komen. Er steeds meer, eh, minder echte allrounder. Scroll is uh, geopend in 24 seconden en 19 ste En daarmee is die 70ste langzamer dan zijn ploeggenoot. Kai erbij was twee ritten geleden. Neemt het trouwens op tegen Tom van Beek. Een uh, rijder van uh, 21 jaar. Die misschien nog wel omhoog mag kijken richting uh, de Subtop zeg maar van dit NK Allround. Maar ook wel kansloos is voor tickets voor het Europese kampioenschap Allround Krol. Die rijdt een doorkomsttijd van 51-17. En dan kan er een moeilijke kruising ontstaan. Maar dat had Tom van Beek goed in de gaten. Dat Krol hem al dicht op de huid zat, Gaat meteen vanuit de binnenbaan komende naar rechts. Waardoor Krol ook meteen naar binnen toe kon. En Thomas Krol in dat vuil oranje pak voor Jong Oranje. Aan het einde van de kruising zijn opponent al voorbij. En dankzij de binnenbochten de afstand gemaakt op weg naar de bel. Hier had Kai voorbij 1 18, 97 En hier want Krol en die is langzamer. En dat verbaast me toch wel. In 1.1950 is hij ook behoorlijk langzamer. Het verschil is meer dan een halve seconde. 28.3 was de rondetijd. En daarmee leverde hij ook twee tienden in de ronde in. Voor, ten opzichte van Kai verbij. Dan moet ik het nog maar zien. Of deze Thomas Krol, de nummer 4 van de enke afstand op de 1500 meter. Hier sneller gaat rijden dan zijn jonge ploeggenoot Kai verbij. 1.4964. Dat is de te kloppen tijd. Ik denk dat het er niet in zit voor Krol. Alhoewel die nog wel een goede eindsprint in en dan zit het er toch nog net in. 1.49.11 voor Thomas Krol. Maar wel twee seconden langzamer dan bij de NK afstanden. Maar wel genoeg dus. Toch nog net genoeg om Kuiven uh, voorbij te gaan in het algemeen klassement. Krol nu aan de leiding met die 1.49.11. Zijn tegenstander Tom van Beek rijdt de derde tijd. De tijden worden steeds ietsje sneller. En we gaan ook natuurlijk naar de beter in het klassement. Maar dadelijk eerst twee echte lange afstandspecialisten. Douwe de Vries tegen de Bob de Jong. Voor hen wordt het overleven op deze 1500 meter. They. all Tim Knol, zijn nieuwe single, heet May Take Long. Everton tegen Chelsea wordt gespeeld in de Premier League vandaag. En op Goodison Park staat het inmiddels 1-0 voor Everton. Het doelpunt is gemaakt door outsider Steven Pinaar. En vanmiddag om 5 uur wordt er trouwens ook nog gespeeld. Queen's Park Rangers tegen Liverpool. Geschaast wordt er nog steeds in Heer Hoe is we gaan met onze Bob de Jong daar, Smas? Nou, hij ging bijna onderuit. In de laatste bocht moest hij met de linkerhand na het ijs. Maar uit 1,51-0,5. Ja, het is geen 1500 meter, man. Voorlopig de vijfde tijd. En staat nog wel redelijk in het algemeen klassement. Als hij nou echt een super 10-kilometer rijdt. Kan die zich misschien nog wel bij de beste gaan uh, rijden later vandaag. Maar het hangt er ook natuurlijk wel vanaf. Wat bijvoorbeeld Tetjan Bloemen gaat doen. Ploeggenoot van hem bij de bandploeg van Jillet uh, Anema. En de titelverdediger Tetjan Bloemen. De uitredend kampioen zal die gaan worden. Hij zal zijn titel gaan moeten laten aan uh, of Jan Blokhuizen of Sven Kramer. Zoals het er nu voor staat. Tetjan Bloemen nu in de baan tegen Jos de Vos. Daar heeft hij een goede tegenstander aan. Aan die 21-jarige Utrechter. Die tegenwoordig woont in Ereveen. Want uh, dat is wel een goede man op deze 1500 meter. En voert, uh, leidt de dans. 41-41. 51-88 voor Jos de Vos na 700 meter. En Tetjan Bloemen die is zo'n drie tiende langzamer dan zijn opponent van nu. Maar versnelt wat beter uit bij het oprijden van de kruising. Duidelijk te zien dat hij richting Jos de Vos rijdt. En dat uh, Tetjan Bloemer toch meer de lange afstandsspecialist van deze twee nu kan toeslaan. Dankzij de binnenbocht. Dat heeft hij inmiddels gedaan. En als hij op weg is naar de bel, komt hier uh, Tetjan Bloemer aangereden. In 1,20,15. En daarmee is hij dan wel behoorlijk langzamer. Uh, dan uh, Kai Verbij en Thomas Krol waren. Die uh, dus nog altijd de snelste tijd hebben. Thomas Krol heeft die snelste tijd. 1,49,11. Net iets sneller dan Kai Verbij. Maar in de laatste ronde kan Tetjan Bloemer wellicht nog iets uh, goed maken. Reed dit seizoen ook hier in Ereveen bij de NK. Hij trouwens. 1,48-59. Dus hij heeft al wel een snelle tijd gereden op de 1500 meter. Gaat de rit ook winnen van Jos de Vos? En hier komt een tijd aan die inderdaad. Nee, net niet de snelste tijd is. 1,49-42 komt net tekort. Om Thomas Krol van de eerste plaats te verdrijven. Die blijft eerste. Bloemen nu tweede. En Jos de Vos rijdt 1,50-34. Dat betekent dat het de vijfde tijd is op de 1500 meter. En dat Bloemen de voorsprong op Jos de Vos vergroot in het algemeen klassement. Met het hoog op de 10 kilometer later vandaag. En de strijd door om die EK-tickets. Nog drie ritten te gaan. Dadelijk Rens Rotterveel tegen Frank Hermans. Daarna Maurice Vriend tegen Lucas van Over En de klapper in de laatste rit Blokhuizen tegen Kramer. Van dat Tom van het Hek hier was. Dan had hij moeten afkondigen uit 1969. Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. De laatste ritten op de 1500 meter. We bouwen toe naar de climax straks. Met die mooie ritten tussen Blokhuizen en Kramers. Sebastian. Maar dit is ook een mooie rit, voorlaatste rit. Want Maurice Vriend zien we in de baan. Uh, die zo verbaasde bij de Nederlandse afstandskampioenschap eerst. Waar die derde werd. En vervolgens bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Hier in Ereveen op de 1500 meter recht. Uh, Tiaf in extase bracht. Door te winnen in 1.46.13. Persoonlijk record ook. Betekende dat voor hem? Een vriend uh, die na de eerste dag op de derde plaats staat. door een matige 5 kilometer van boven de 6 minuten en 30 seconden. Uh, wordt toch wel geacht om hier de snelste tijd nu te gaan uh, neerzetten. Die staat sinds de vorige rit, trouwens op naam van zijn ploegenoot Rens Rottevel Een 84 voor Rottevel die eerder dit seizoen tweede werd bij die enkele afstand op de 1500 meter. maar die mij gisteren ook tegenviel op de 5 kilometer. Rottevel heeft daar veel beter van gereden dan, uh, dan dat hij gisteren deed. Vriend, 26,2 voor de. De eerste volle ronde, dat is prima. 50-39, dat is ook goed. Daarmee is hij ook sneller, behoorlijk sneller. Meer dan een halve seconde sneller dan Rens Rotterveld was. In dat uh, lichtblauw met witte pak van het team van Jan van Veen. Ook deze Maurits Vriend rijdt voor die ploeg van Jan van Veen. Die de afgelopen week in ieder geval een co-sponsor heeft gevonden. Waardoor ze het seizoen kunnen afmaken. Maar die hoofdsponsor is er nog niet. Besliss.nl heeft interesse gehad, maar is het uiteindelijk afgehaakt. En hier komt Maurits Vriend in 1-18-13 gaat hij de laatste ronde in. 27-7 is de Dezelfde rondetijd als Rens Rotterveel reed in de voorlaatste ronde. Betekent dus dat dat verschil van een halve seconde stabiliseert. En hij heeft behoorlijk afstand ten opzichte van Lucas van Alve, De winnaar van de 500 meter van gisteren. Die al heeft aangegeven dat hij de 10 kilometer waarschijnlijk niet gaat rijden. En dat is toch raar als je nog meedoet in de strijd voor die EK tickets. De winst, de ritwinst gaat in ieder geval naar Maurice Vriend. De 1,47,84 is het de te kloppen tijd. En die gaat er niet aan. 1,47,96. En dat verbaast me toch wel dat Maurits vriend er niet in slaagt om Rens Rottevel van de eerste plaats op deze 1500 meter te verdrijven. En ik heb zo het idee dat Maurits vriend daar zelf ook wel behoorlijk van baalt. En dus staat Rens Rottevel aan de leiding op deze 1500 meter met nog één rit te gaan. Met zijn 1.47.84. 84 En staat Maurice Vriend dus op de tweede plaats. Kijk ik ook alvast een beetje met de schijn naar het klassement. Dan is het voor wat betreft die tickets voor het EK nogal redelijk spannend. Vooral tussen Vriend en tussen Rottevel en Van Alve. Maar ja, Van Alve die zou dus wellicht de 10 kilometer helemaal niet gaan rijden. Goed, dat komt allemaal strakjes wel. Dat klassement naar de drie afstanden. Wat eerst maar is. Dat prachtige duel tussen de twee TVM's. En de twee rijders die er gisteren op de 5 kilometer zo fantastisch. Spektakel van maakte Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Want Blokhuizen verloor dan wel die 5 kilometer van Sven Kramer. Maar staat wel aan de leiding in het algemeen klassement na de eerste dag. 57 honderdste van een seconde heeft Jan Blokhuizen. Blokkie wordt hij genoemd. De oud-wereldkampioen bij de junioren. 23 jaar is hij. Komt van origine uit Noord-Holland. Voorsprong op Sven Kramer. Die klaar staat in de buitenbaan. In de buitenbaan betekent dus dat hij straks de laatste binnenbocht heeft. Sven Kramer. In één keer zijn ze goed weg voor zijn eerste 1500 meter. Sven Kramer van dit seizoen. Blokhuizen niet. Verprutste ze 1500 meter wel bij de NK afstand. Omdat er een moeitje in zijn schaats niet helemaal vast zat. Maar reed in trainingswedstrijden al wel een aantal keren 1500 meter. Het gaat gelijk al gelijk op. Bij het oprijden van het rechterstuk op weg richting de finish zij aan zij. Sterker nog, Kramer ligt voor. 24-30 voor Sven Kramer. 24-39. 900ste langzamer dus. Jan Blokhuizen die goed... Door de eerste bocht heen komt. Hij heeft wel nog getraind. Ook afgelopen zomer op het short trekken. De rest van TVM deed dat niet. Het is meer dan een duel: kramer blokhuis Het is ook een beetje een duel tussen Gerard Kemkes. Die Kramer begeleidt. En Rutger Thijssen. Die zich vooral bezighoudt als assistent-trainer. Met Jan Blokhuis. En voorlopig ligt Kramer op de baan voor. Had een beetje een missetje, leek het wel. Op weg naar de 700 meter. Maar desondanks een goede rondetijd: 26-4 voor hem. En 50-79 de doorkomsttijd. En hij heeft een voorsprong van bijna drie tienden op de baan. Ten opzichte van Jan Blokhuizen. En Sven Kramer moet 57 goed goedmaken. Maar Blokhuizen heeft nu twee binnenbochten in deze ronde. Maar moet flink doortrappen in de binnenbocht die hij nu heeft. Om überhaupt naast Sven Kramer te komen. Kramer is bezig voorlopig aan een goede 1500 meter. En heeft dadelijk de laatste binnenbocht. Hij gaat hier een hoop goedmaken op Jan Blokhuizen. Want bij het binnen-inrijden van de laatste ronde zijn de rondetijden gelijk. Maar ligt Kramer nog steeds voor. En heeft nu een heerlijke kruising. Want Jan Blokhuizen rijdt maar een meter of drie nog voor hem. Het wordt er twee meter. Het wordt één meter. En Sven Kramer zit er nu al naast aan het einde van de kruising. En dan heeft Sven Kramer ook nog eens de laatste binnenbocht. Waarin die tijd verder gaat pakken ten opzichte van Jan Blokhuizen. De leider in het klassement. 57 honderdste moet Sven Kramer goed maken. En hier komt Sven Kramer aan. Het wordt ook nog eens een dijk van een tijd. 146-19 is de winnende tijd voor Sven Kramer. 1.46.86 de tijd van Jan Blokhuizen. En dan is Kramer zijn ploeggenoot voorbij gegaan op deze 1500 meter. Zijn eerste 1500 meter van het seizoen. En Sven Kramer rijdt met 1.46.19. Ook nog eens een kampioenschapsrecord. Zo snel werd er nog nooit gereden op een Nederlands kampioenschap... allround op de 1500 meter. Kramer die laat zien dat hij deze afstand ook dus nog altijd prima onder de knie heeft. Wind van Blokhuizen en is Jan Blokhuizen ook voorbij in het algemeen klassement. Het verschil later vanmiddag op de 10 kilometer is 72 honderdste van een seconde... in het voordeel van Sven Kramer... Maar dat uh, moet hij toch uh, goed uh, zien. Of dat moet hij toch uh, natuurlijk zien te winnen. Maar ik zie dat de tijd van Blokhuizen met 1 honderdste is gecorrigeerd. Naar nou, 1,46-85. Betekent dat het verschil 64 honderdste van een seconde is. Later vanmiddag op de 10 kilometer. In het voordeel van Sven Kramer. En dan rijden ze op die 10 kilometer trouwens ook tegen elkaar. Rens veel staat derde. Uh, nee, sorry. Maurice Vriend staat derde in het algemeen klassement. Net binnen de minuut kun je nagaan. Net binnen de minuut. ...van Sven Kramer. En op meer dan een minuut staat Rens Rotteveel al vierde. Er zijn nog twee echte allrounders over in dit toernooi. Ze maakten er een mooi duel van op de 1500 meter. Dat wordt gewonnen door Sven Kramer. En hij is dus ook de leider in het algemeen klassement na drie afstanden. En lijkt op weg naar een nieuwe Nederlandse titel. Een vijfde Nederlandse titel allround. John Oates in 1982 en I can't go for that. Ed Davids is bij de Engelse club Barnard FC voorlopig veroordeeld tot de bank. De spelercoach van de vierde divisionist heeft gisteren in de uiterstrijd... tegen Exeter City, het werd 2-2, een schouderblessure opgelopen. schouder van Davids schoot even uit de kom... maar onderzoek vandaag bracht geen grote schade aan het licht. En hoewel hij nog maar net is hersteld van een leaseblessure... is Toulani Serrero, middenvelder van Ajax, toch opgeroepen voor de Afrika-cup... door zijn land Zuid-Afrika... Hij maakte tijdens een trainingskamp zoveel indruk dat de bondscoach de 22-jarige middenvelder heeft opgeroepen. voor het toernooi dus om de Afrika Cup. Zometeen de tweede uur van langs de lijn. met natuurlijk het vervolg van het schaatsen in Heerenveen... het 1K allround. de 5 kilometer bij de vrouwen. Jorien Termors heeft een voorsprong van 5 seconden en 65 honderdste. op Irene Wust en later vanmiddag nog de 10 kilometer. Sven Kramer verdedigt dan een kleine voorsprong op Jan Blokhuizen. Kortom, genoeg te doen nog in langs de lijn. En bij Everton tegen Chelsea staat er na 25 minuten speel al Park nog altijd. 1-0 voor Everton door een doelpunt van Steven Pina. Graag meer sport naast, na uh, drieën. Tot zo. En op 1. Oud en nieuw op Radio 1. Dinsdagavond vanaf 8 uur. Oude wijzen Willeke van Amelrooy, Jan Terlouw en Xaviera Hollander naast nieuwe talenten. Rob Wijnberg, Carolien Borgers en Dennis Wiersma.